Ah, de blijde glimlach van inspecteur Nettel. Kom binnen, beste vriend. Scheidt, geef u aan mijn eenvoudige maaltijd een boterhammetje met ham? Dank u, dokter. Ik heb al gegeten. Oh, neem een stoel en ga zitten. Ja, zou het mogelijk zijn om dat glazen potje met zijn walgelijke inuitbouwt in mijn gezichtsveld te plaatsen? Oh, dat zou u anders moeten interesseren. Nee, zet het weg. Zoals u wilt. Wat kan ik voor u doen? Hebt u al seksje op dat jochie verricht? Ja, ja, is gebeurd. Mijn rapport wordt uitgetikt op het ogenblik. Wat is het resultaat? Verstikking. Ah, dat ah, rodding. Welk rodding? Toch van mijn thermosfles zit vast. Ah, ah daar gaat hij. Ik ben bereid, de tweede kop, hoezeer ik daar ook naar verlang... en hoeveel vreugde ze mij ook geeft, af te staan als u dorstig bent. Dank u. Deze plaats schroef normaal altijd potdicht. Verstikking, zei u? Ja, kust of zoiets, er is gezicht gedrukt. Hij heeft nog tegengesparteld. In zijn nek zijn de blauwe plekken waar je werd vastgehouden nog zichtbaar...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 Hij heeft voor het laatst gegeten ongeveer twintig minuten over een half uur voor zijn dood. Mm, gekookt ei, brood en melk. Vraag de moeder maar hoe laat ze zijn laatste maaltijd heeft gegeven en er dertig minuten bij op. Mm, volgens mij stierf hij kort daarachter gisteravond. Nee. Mm, bent u het niet meer mee? Hij is te vroeg. Mm. De vrouw hoorde geluid in zijn kamer om één uur vanaf. Ja, toen was hij al vijf uur dood. Goeie punt.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 Zou u mij niet eens opstappen, inspecteur? Eh, neemt u me niet kwalijk, mevrouw Hellet. Ik had niet zo mogen doorvragen. Misschien kunnen wij verder praten als u zich wat brengt. Goedenavond, inspecteur. Ah, ik zit je hier. Nou, kijk maar, nou, zo'n bureau is dan. De zaken stapelen zich op. Hij rond hier voor je doet als je weg bent. Een rot dag, inspecteur. Een rot. Ik kom net van mevrouw Hellet.